heb ik laatst het meegemaakt. <laughs> Opgeweid. <kawaii. laughs> Moet je horen. <laughs> ik ben nog niet begonnen. Mijn radiootje aan. Of. Oh, de dagen lang, de nachten kort. De ochtend. werd toen gevoerd. De rieren, de de de Nee, sorry dat het al oh. ah, Nee, maar niet vooral, ik hoor, dame. Ik hou van een lekker deuntje. Een Zeg, heb je het al gevonden? Ik ben bezig, dame. Nog niet? Goh. Maar over twintig minuten, ik heb toch gezegd dat. U moet me niet gaan zitten jakkeren, dame. Ik kan het toch ook niet helpen? Nee, nee. Wij nee, niet, zo bedoel ik het natuurlijk niet, maar. Mijn zuster. Begrijp ze komt er speciaal voor over ieder jaar dat wij samen. Ik doe mijn best, dame. Ja, ja, dat weet ik. Hemel, moet dat er ook af? Helemaal? Enkel het onderste, dame. Ik moet bij de transistors wijzen. Nee, maar hoe kom je eruit wijs? Al die draadjes. Nou, valt best mee, hoor, dame. En krijg je dat zat ze allemaal weer goed in elkaar? Maak u zich maar niet ongerust. Hoop het. Wat mankeert er nou aan? ben ik aan het zoeken, dame. Ik moet ze even doormeten. Het de voeding wezen. Nee. Nee, is goed. Deze ook. Oh, oh, hé, hey, wacht eens eventjes. Moet je nou nog meer los, los Zo, gepiept dame. Het zal een koppelcondensator wezen dan. Oh, hemel, hemel. Als je toch maar op deken... Als het een elkoe is, heb ik het ja, zo maar, nodig. Ja, maar als het nou niet. Wat moet ik dan? Als mijn zuster komt en het toestel is kapot dan. moet je Anne hebben. Ze hecht er zo aan aan het begin vooral. Ik zou trouwens ook dat begin die aanheft, dat is van een smaak. Ja, dame. Hebben ze eens zo benieuwd hoe die jonge Kleiber het zal doen? Want voor een karjan met zijn circus, dat vond ik ja, het toch... Ja dame. Nee hoor, voortwengler, voortwengler. Ja, die was uiteindelijk natuurlijk toch hè, wat diepgang betreft dramatisch. Verrek! Wat? Het is de instelpotmeter. Heb je het gevonden? Ja, die stottert als een, uh... ja. Ja, ik zal er even een nieuwe in moeten zetten. Ja, maar duurt het lang? Nee, zo gepiept, dame. Hey, Zit, daar kijken. ik. heb ik zo'n Nou, verrik. Wat? Laat ik die nou uitgerekend niet bij me hebben. Ja, nee ik zal er even een moeten gaan halen. Halen? Op de zaak, ja. Nieuwe potmeter Op de zaak? Eh, er zit niks anders op. Ja, maar hoe lang gaat dat duren? Oh, een kutiertje, 20 minuten. Nee, nee, dat kan niet. Het is nou bijna kwart over. Ja, maar en dan mabie, kan het toch niet helpen? Maar mijn zus dat kan niet. Als ze zo meteen komt en de toestel is niet... Ik zal zo hard mogelijk... Het begin de aanhef ...kunnen we toch niet missen? Ik zal zo hard mogelijk rijden, Nee, nee, nee, nee, dat is vreselijk. Kun je... Kan je niet opbellen? Dat ze dat brengen, die, die, die pot, of, of wat het is. Ja, nee, ik, nou je, je weet niet worden. wat het betekent, jongen. Wagner uit Bayreuth. Dat is, dat is heilig. Hè? Als mijn zuster dat niet... En elektronisch ook. Die radio mag niet kapot zijn. Ja, maar dames, we kunnen toch niet zo... Dat is ontdekbaar, jongen, dat wij... het. is Tristan! Tristan und die solde. Alleen om zo'n enkel technisch draadje. Dat... Een instelpje. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, jongen. Bel op met de zaak. Ja, ja bel op en vraag of ze hem komen brengen. Die, die, die, die pot of wat erin moet. Ik zal alle extra kosten betalen, graag zelfs. Oh. Daar is de ja, telefoon. Nou, ja. Hè? Hier, Lid je het nummer uit je hoofd? Nou, de telefoon is niet nodig, dame. Niet meer, hoor. We hebben iets handigers tegenwoordig. Wat is dat dan? Oh! Dat dingetje. Dat... Dat zo'n zo ding is Een bakkie, ja. Ja, bakkie. Bakkie. Kan, kan je daarmee makkelijker bellen, dus? We gaan het proberen, dame. Omdat u het bent. Oh, dat is fijn, jongen. Huh? Ga maar, ga. Hallo, hallo, Tines, Ben je staande bij Bert hierover? Ik zeg, hallo, hallo, Tines, Bert hierover. Nou, waar zit hier nou? Met mijn telefoon, jongens, alsjeblieft. Het is Hallo, getaken. hallo, Tienes. Hallo, Bert hier, over. Ja, wat moet je nou weer? Je staat zeker weer met een lekker band op de oude zijde over. Tienes, ik zit hier toevallig bij een klant... ...en het gaat om een instelpotmeter van 47k lineair. Die legt niet bij mijn voorraad. En die heb ik dringend nodig, over. En wat daarmee te maken man, over ik zeg die heb ik dringend nodig dringend nodig, later even eentje brengen, over wat zeg je, over ik zeg later even met spoed 1 hierheen brengen een instelpot van 47k lineair, over je kunt de koleren krijgen, over uh, Tines, ik zit hier bij een klant zeg het even anders, wil je, over je kan mij wat verrekken al zat je bij de koningin, kom jij dat ding maar halen, over. Ja, maar er is haast bij, Tines. Ik uh, zit hier bij een dame die de radio is stuk. En met een kwartiertje begint er een programma wat ze per se wil horen. Met haar zuster, over. Oh ja, voetballen zeker, over. Tienes, maak nog even geen geintjes alsjeblieft en doe me plezier. Nee, nee, geen voetballen. Geef hier dat ding. Zeg, jongeman. Tienus heet hij, geloof ik. Het gaat helemaal om. Nee, u moet het knopje ingedrukt houden, dame. Oh, oh, oh, ja, ja, juist, ja. Zo, ja. Ben je er nog? Zeg, Tienus? U moet over zeggen. Over? Oh, oh, ben je daar? Zeg, meneer Tienus. Over? Ja, u zegt het maar hoor, over. Over, nee, nee, ik, ik, ik, ik, ik bedoel niet over. Jij zei voetballen, hè? Nou, het is net zoiets als voetballen. Ik bedoel, als jij, uh, uh, als, als u nou zo'n wedstrijd wilde horen... Weet u wel, de Tieners, of zien op de televisie Ajax... Tegen, te, tegen hoe heet dat ook weer, Homerus... En, en uw hele familie zou komen en uw toestel deed het niet. Dan zou u toch ook alles op alles zetten om het tijdig gerepareerd te krijgen. Niet? Uh, uh, ja, over. Nou, kijk eens hier, dame. Daar kunnen we toch echt niet aan beginnen, hoor. Niet aan beginnen? Wat is dat? Zeg eens. O, o, over. Dat zou te gek worden, dat begrijpt u toch wel, over? Dat heb ik helemaal niet. Er is geen kwestie van beginnen. Dit gebeurt maar één keer. Uh, het gaat om een zeer duur toestel, meneer, dat ik bij u heb gekocht... ...en waarop ik volledige garantie heb gekregen. Dat kunt u niet afdoen met de gek. En geen beginnen aan. Over. Oh, oh, dat heb ik weer. Ik zei over. Ja, ah, dames, colleer Nou vooruit, wat is dat nieuwe adres? Ja, je zegt. Geef u ik eens hier, dame. Wat? Uh, uh, oh, oh, uh, heeft u geen over gezegd? Adres over. Oh, wacht. Mevrouw van Domsbergen ben u. Nee, dan is het goed. Ik heb u hier al staan. Weert, over. Yeah. Ja, Bert hier, Tien is Oké okay dan, het gaat dus om een instelpot 47k lineair. Is dat genomen, over? Ja, ja, eigenlijk hoor, kappa. Ik kom er zo aan, zenuwen Over en sluiten. Dank je, dank je zeg. Ja, dan halen we het nog, hè. Dank je. Over, over twaalf minuten. Over twaalf minuten begint het. Anne mag ook wel opschieten, zal ik gewoon een kopje thee zetten? Nou, als dat zou kennen, dame. Zo. Het leven is niet zo lang. Ook al ben je. Ja, dat is. Oh, dat geschetter van zo'n dingen doet pijn. Nou, ik heb water opgezet. Waar blijft ze nou toch? Uh, zo gauw kunnen ze niet hier zijn, dame. Nee, nee, nee. Mijn zuster bedoel ik. Zeker weer geen taxi. Altijd die taxis. Maar ze belt ze op de laad. Altijd alles op het nippertje, die Anna. Vroeger ook. Zat ze bij ooit. Ik hier voordat het begon. En ik... Ach, oh, bij Roit. We gingen elk jaar met z'n tweetjes. Ja, nou zijn we er te oud voor. Te vermoeiend, hè? Die hele reizen en alles. Maar daarom, begrijp je, daarom juist is het voor ons zo belangrijk dat we de radio... Ach, heb ik het over? Het zegt je al natuurlijk niks. Bayreuth. Right. Nou, nee, dame. Nou, maar je, je zult toch wel eens gehoord hebben van Wagner, hè? Richard Wagner. He? Oh, oh, de Wagnerlaan. Ja. ja, de Wagnerlaan, juist. Nou, nou het was een componist, hè, Richard Wagner. Een Duitse componist die geweldige opera's heeft geschreven. Oh, ja, ja, op zo en die worden manier. altijd jaarlijks uitgevoerd in de plaats waar Wagner heeft gewoond, Bayreuth, in Duitsland. In een theater dat hij zelf heeft ontworpen. Jonge, jonge. Grandioze opera's, muziekdrama's. En zo'n opvoering, zo'n grote gebeurtenis ieder jaar. Er komen alle beroemdheden van de hele wereld voorbij bijeen. Oh, ja, ja, muziekgebied dan, hè. En mijn zuster en ik gingen daar ook ieder jaar naartoe. Zo. Niet dat wij beroemdheden zijn, oh Nee, je moet me niet misverstaan. Dat was gewoon publiek ook, natuurlijk. Nee, verbeeld een nee, hoor. Ja. Ik had graag zangeres willen worden, ja. Dat wel. Veel gestudeerd, ja. Ik natuurlijk mijn dromen gehad, maar. Ja. Liefde voor muziek is gebleven. Heel sterk. Dus het was Bayreuth. Elk jaar. Ja. Ah. Op zo'n manier, ja. Ik zal dus liever ja. Ik hoop wel dat je op tijd komt, Tienes. Een Je gaat voorbij. Je moet alles nog helemaal in elkaar zetten. Nou, dat komt wel goed, dames hij, hij, hij moet door het verkeer en zo. Ja, ja, ja. Maar je, ze beginnen daar op tijd, weet je. Precies op tijd moet je de Duitsers hebben. Op de minuut. Nou, ze zullen heel tijdig met de aankondiging beginnen. Heel veel zo bedoel ik, hè. Kijk nu uh, Anna, Anna. Schiet op, meisje. Of je komt te laat. Het is altijd hetzelfde liedje. Het uh, is best een uh, zware opleiding, zeker. Hè? Voor zangeres te worden. Oh, oh. jongen. Ja, nee, dat komt. Ik heb een vriendin waar ik mee woon en, uh, en die zit ook op zang. Oh ja? Ja, maar, maar ze doet eigenlijk meer aan pop, hè? Pop? Oh, oh, ja, ja, ja, ja. Ja, daar is ze gek op. Ja, ik ook trouwens. Ja, leuk, zeg. Krijgt ze dan les in? Uh, nee, nee, dat nou niet. Kijk, op zang hebben ze meer... Uh, uh, oh ja, ja, ademhaling, intonatie, solvège, theorieën, zo. Nou, dat weet ik allemaal niet, maar ze zit ook in een groep. Oh ja? Ja, de Eternal Boys. En zij heeft daar dan de lied in. Kijk, die jongens wonen allemaal in Noord, vandaar de Eternal Boys. En, en dan willen ze op televisie, maar daar heb ik het niet op. Niet op de televisie? Nee. Nee, van mij hoeft dat niet. Kijk, als ze daaraan beginnen, heb ik gezegd. Dan hoef ik haar niet meer terug bij mij op de woning. Oh. Hoe dat zo? Dat geeft toch altijd ellende in televisie. Dan worden ze beroemd, die meiden. Dan krijgen ze capsones. Nou, dat hoef ik echt niet. Oh, ja, ja. Ja, daar heb je misschien wel gelijk in, hoor. Ja. Wat zegt zij daar dan van? Ja, ik weet het niet. Trouwens, ik moet het allemaal nog zien, hoor. Wat? Die televisie? Ja, ja, en die jongens ook, denken heel wat. Nou, ze spelen best een aardig eindje weg hoor, best een goede zaterzo. zo. Daar niet van, maar, maar ja, kijk, ze denken gelijk dat ze de stoon zijn. Corrie ook, hè, mijn vriendin dan. Wat ze nou nog op de buis, weet u wel. Nou, ik zeg tegen haar, doe jij eerst maar eens goed je best op zang. Nee, vandaar druk ik eens dus even aan uw vraag. Ja, studeert ze wel thuis, ik, ik bedoel doet ze oefeningen. Oefeningen? Ja, bijvoorbeeld mama, mama, mama, mama. Nou, Nee, nee, nee, dat... dat oh, oh nee. Dat, nee, dat doen ze tegenwoordig helemaal niet meer, hè. Kijk, de indruk, nee. Nee, dat is blijkbaar niet nodig voor, voor, voor die popmuziek. Nou ja, <laughs> muziek, nou niks, zeg. neem me niet kwalijk, maar geen... Nee, hoor, dame, ieder smaak. Ja, Goed, ja. Ja, ik vind het wel verstandig van je, hoor, dat jij die televisie niet wil, ja. Dan kunnen jullie gezellig bij elkaar blijven wonen, hè. Misschien trouwen... Oh, nee, dat, dat, dat hoeft tegenwoordig helemaal niet meer, hè? Tegenwoordig. Nou, nou ja. Of is je grote liefde niet? Weten jullie jongeren wel wat het is, hè? Echte grote liefde. Waar <laughs> nog van spreekt. In Tristan en Isolde. Een drama van de erotiek en de dood. Nee. Ken je niet het verhaal van Tristan en Isolde? Nou, nee, dame. Dat gaat... ...over een liefde die niet kan, die niet mag. Daardoor, als een verterend vuur, die... Ach, en jullie jongeren van tegenwoordig, jullie gaan meteen met elkaar. Nee? Nou, dat moet u toch niet zeggen. Hey, ik ken een vriend van mij en die heeft een merci, en die wil niks van hem weten. Maar hij blijft toch doorgaan, weet u wel. Voor de huis staan de hele nacht en zo. Ik zeg tegen hem... Jij bent net zo'n hond, zo'n ruil. Nou ja, dat zal er misschien wel eens een keertje voorkomen, maar over het algemeen. kunnen jullie jongeren toch alles waar wij in onze jeugd. nu niks. Helemaal. Maar de romantiek. is tegenwoordig toch wel allemaal erg prozaisch, hè? Uh. Ja, je, je zit me aan te kijken, wat zeg ik ook allemaal? Je zult wel denken, wat zit dat oude mens te bazen? Ik zou iets over voetballen moeten vertellen voor mijn pop. <laughs> nou, nee, nee, dat zou toch ook maar raar wezen. Hè? Het, eh, het water kookt. Wat zeg je? De ketel, de keuken. Oh, goh, zou ik de thee vergeten? Oh, Anna, tink, waar blijf je nou toch? thee drinkt. Van Richard Wagner. Over rik. In afwachting van een verbinding met het vespelhuis in Bayreuth... Eerst nog wat voor ja. ja. Zo. Hier is de thee. Wat hoor ik daar? Oh, de bel. Ja, weet wat? Dat zal hem deze dame. De pot. Oh, de pot. Alvast. Dank u zeer, meneer. Zo, zeg. Hier is het. Hier is het. Nou, ga, gauw, hè? Gaan. Gauw, ja, gauw dan. Ik moet even kijken hoor. Even kijken. Ja, ja, het is de goede. Oh, fijn. Plaatsjes, over enkele ogenblikken gaan we doorverbinden met het Vespeerhuis in Bayern. Oh, daar is het Daar komt het toch? Gaan. Ik doe mijn best, dame. Van die zetwagen. Oh. Ja. Vaak nou. Nou, ja. ja. Ja. Doe nog. Toen, ja. Zo. Zo. Die zit. Dat is gepiept. Nou, de boel blijft in elkaar. En hij is voor zijn rode. Even rek. Wat, Wat is het? Dat draadje. Kijk, uh, uh, dat Ja, kijk, dat even weghouden? Waar? Dat daar. Nee, nee, nee daar moet u niet aankomen, dat andere daarnaast. Welke? Deze? Ja, die gele, ja. Oh, die. Moet ik... Zeg, ik heb toch geen schot? Nee, dame, er staat geen spanning op. De eens eruit. U, u moet dat draadje even opzij houden. Zo, ja. Oh. oh, oh sorry. Ja, sorry. Ja, u moet uw hand ook zo houden, hè. Dan ken ik er makkelijker bij. Ja, maar, uh, zo? Nee, meer naar rechts. Eh, uh, uh, links, uh, links ja. bedoel ik. Links, kijk. Kijk, dan ken ik het onderschot, want dat moet daar zo. Ja, uh, laat u eerst even los. Dan, dan zal ik u precies vertellen ja, hoe het zit. gauw, gauw, gauw, Kijk, het onderschot gaat er zo op, ja. hè. Mm -hmm. Dit noppie moet in dat gaatje. begrijpt ja. u wel? Mm -hmm. Dus als u dat draadje nou zo pakt, met uw elleboog die kant uit, hè, hè. Ja. Dan kan ik van hier af de boel er zo opschuiven. Zonder dat het draadje klem komt te zitten. Voelt u wel? Ja, ja. Zo? Ja. Ik heb het al vast. Ja. Nee, ja. Hou oh, dan maar. Oh, waar blijft Anna? Dan nou, moet ik even.. Eh, eh, Neem maar niet kwaad, dame. Pas op uw vinger hier. Oh, klaar. Wil je niet? Ja, ja dat zit wel. Oh. oh, nou zie ik het. Uw muis zit ertussen. Wat? Nee, kijk, u, u moet uw andere hand. Nee, nee hier zo. Ik bedoel, oh, deze, als ja. u hier daar zo steunt, hè, ja. dan ken ik. Nee, want anders komt die mouw niet voeg, begrijp u? Ja, ja kijk, Zo ja. ja, zo. Nou, vooruit nou. Ja, vooruit nou. En dan nou ken ik. Oh, nee. Ja. Maar als u nou zo om gaat zitten, nee, nee. Met uw rug naar het raam. Zo ja, kijk, dan kan ik. Maar dan moet u wel met uw andere hand het draadje vastpakken, hè? Ja, ja. Nee, go, schiet uh, nog. Uh, dat dat schiet op. was het niet. nou. Dat andere draadje, ja. ja, ja. Zo. Nou ken ik erbij. Zo. O, wat raar ik nou? Niet zenuwachtig worden, dame. Doe dan nou. begin zelf ook... Eh, Schiet op. Is... Nog een klein rukje en... Ja, nou is het gebeurd. Wat? draadje geknapt. Nee! Ja, dat komt van al dat gesjoemel. oh zeg ja, wat, wat nu? Ik zal het even moeten solderen, mevrouw. Maar ja, dat, dat duurt, dat duurt dan. Nee, dat is zo gepikaald. De ja, maar het gaat beginnen, het gaat beginnen. Ze zei maar het, ze zei het dan... al. Oh, ik zie het al. Uh, die bout is zo heet. Dan doen we het, hoor. Zeg, oh, Anna, ik wil... Oh, wacht eens even, Ik kan misschien, zolang met mijn missie... Wacht uh, even, dame, als u deze draad met zijn blote eindje even hierop houdt... Zo, ja, nee, nee op, op, op, op dat puntje, daar zo, hè. Dan zet ik even het toestel aan... Daar is hij, Kluiver! maar daar is hij. Hou-ie nou dat draadje er tegenaan, dame. Krijg ik nog geen schok? Nee, nee, dat gebeurt niks. Doe het nou maar, hè. Ik heb een stekker er zo in. Zo? Juist! Oh! Juist! Hij doet het, hij doet het! Niet bibberen, dame. Goed vasthouden en er tegenaan drukken. Ja, ja, maar ik zit zo ongelukkig. Ja, maar houden ie nou tegenaan, dame. Hè? Ja. Ik stond hier hem zo vast. Eventjes nog, echt eventjes nog. Oh, Anna, Anna, ja, daar is Anna. Jongen, jongen, doe jij de deur open. Goh, goh, want het gaat beginnen. Ja, ja. Anna. Tristan en Isolde van Richard Wagner. Ja, ze zitten klaar, hoor. Voor uw zus Tristan. Ja, Ik spiele dame, kijk. Net kijk. Voor de opera. ...om een lang verhaal kort te maken. Er mochten geen vin meer verroeren bij de muziek. Ik stond er met mijn bout. Die dame lag op haar knieën dat gele draadje vast te houden. En de zuster. De zuster leek wel een standbeeld met haar hoed nog op. En zo'n opera, jongen. Zo'n opera van die Wagner. Die duurt geen twintig minuten. Die duurt 4,5 uur. Ja.